En daarvan de versen 1 en 12. Ik noem u Psalm 135, vers 1. Prijst de naam van uw God. En ook het twaalfde, Sion. Loof met dankbare stem God, de uw Heer, die eeuwig leeft. Wat er verder volgt uit de versen 1 en 12 van Psalm 135.